Het is eigenlijk een piloot die vertelt over zijn ontmoeting met een jongetje dat blijkbaar van een andere planeet komt en die daar een aantal dingen heeft meegemaakt en die hem eigenlijk door kinderogen naar de wereld leert kijken. I can see how you are fading now. Een van de dingen die, die hij in het begin al zegt is dat grote mensen nooit iets uit zichzelf kunnen zien, en dat uh, kinderen het vervelend vinden om hen altijd alles uit te moeten leggen. En dat is ook waar. So close your eyes Het is heel vreemd dat je bijna het gevoel krijgt dat je een vondel aan het spelen bent met Alexandrijnen of zo. Dat het absoluut onmogelijk is om te gaan freewheelen. Dat het absoluut onmogelijk is om dingen te gaan bijfantaseren of zo. Dus, en zeker met ja, de kinderen, de, de, de prinsjes die, uh, die, de rol, die de grootste rol hebben eigenlijk. Maar the waarheid is that we... We meant to part one day Dat was dankzij ik, uh, ik had dat gezien, het was een oproep en uh, ik had daar een briefje naar gestuurd. Dan zeiden ze dat ik mocht aan audities meedoen. De eerste auditie was een uh, liedje en een tekst voor het bereiden, vrijwillig. You already know where to go, my friend ik sta stom versteld van het jongetje van 10 jaar dat dit vanavond neergezet heeft. Vond het prachtig. Perfect gelijk het boek. Ik vond het prachtig, vooral de manier waarop dat eigenlijk toch een, geen dynamisch verhaal in beeld gebracht was. Dat was verrassend. Ik heb het boek gelezen, maar dat was wel een hele tijd geleden. En ik zou nooit gedacht hebben dat ze het zo boeiend kon op toneel brengen. I can see how My friend